Bukkel heeft een hele goede 500 meter gereden. Sven is gewoon de man van de 5 kilometer. Hij heeft in de afgelopen jaren niet veel verloren, zullen we maar zeggen. Nee. Uh, dus nee, dit, dit, dit, wordt, dit wordt een mooi spektakel. En hiermee weten we al meteen een beetje hoe de, hoe de niveaus zijn, met name op de lange afstanden. Dat vind ik leuk. En ik ben heel nieuwsgierig hoe goed Sven nu is ten opzichte van het Nederlands kampioenschap. Want daar, we hebben eerder al gesproken in het vorige deel dat het ijs toen heel snel was. Dat dat nu wat langzamer zal zijn door het hoge druk, door het friskou die we hebben. Dus we krijgen dan wat meer een idee van hoe goed is Sven nu echt. Is hij nog beter dan twee weken geleden? Ja, en belangrijk even in de komende minuten is dan ook hoe belangrijk is hij. Uh, hoe goed is hij ten opzichte van Buckel? Ja. 4,5 seconden moet hij geloof ik goed maken. De... 5,6 seconden? Ja, precies. Vijf ja. zelfs. 5,6, ja. Uh, hij heeft volgens mij nog nooit verloren van Buckel in een rechtstreeks gevecht. Dus dat zal misschien niet gebeuren. Maar nee. denk jij dat Buckel zijn voorsprong kan behouden? Of een stukje daarvan? Mijn gevoel zou zeggen nee. Maar dat niet. Bukkel heeft mij verrast op zijn 500 meter. Dus laat ik dan maar voor de spanning van de sport gaan. <lacht> <lacht> Eens kijken of dat ook de waarheid is, want ja. ze gaan eraan komen. Erben en Sebastian, wat denken jullie... Ja. Uh, ik denk dat het uh, inderdaad een hele mooie rit gaat worden. Ja, Eben en ik zaten even terug te denken. Hardop terug te denken eigenlijk. Aan een paar jaar geleden toen uh, Sven Kramer ongeslagen als dat hij was... Uh, op een World Cup ziek was. Ook hier in Ereveen. Tegen uh, Bukkou moest rijden op de 5 kilometer. En wij uh, tot ongeveer uh, 100 meter voor de finish riepen... Ja. Kramer gaat hier voor de eerste ja. keer een nederlaag leiden. Uh -uh. En toen haalde hij alles tot uit zijn grote teen aan toe. Haalde hij uit zijn lichaam en uh, versloeg hij toch oh, Bukkou... Ik denk dat ze al ongeveer 334 keer tegen elkaar gereden hebben, op welke afstand dan ook. Eh, want het zijn generatiegenoten, Bukkenhoef 25 jaar, Sven Kramer is 26 jaar. En nu gaan ze zich dus weer opmaken. Eh, de starter fluit zich rot, want eh, ten teken dat beide heren naar de start moeten komen. Het viel maar op dat Kramer hier aankwam rijden met behoorlijke snelheid, dat fluitje hoorde. En vervolgens echt eh, bijna op de rem ging staan. Langzaam draf je, als het ware, ja. zich ging melden bij de start. Is dat tactiek erbunt? Ja. Wat doet hij nee, daarmee? Dat is ook typisch Sven. Dan wil hij altijd even dat het ijs nog eventjes ietsje langer uithart. Want er is natuurlijk dus ja. net gedweld. En dan ligt er nog een klein beetje water op de baan. En dan denkt hij van iedere seconde die je kan winnen... dat het, kan het ijs ja. nog beter worden. Nu ook. En nu gaat helemaal terug tot halverwege de kruising. En dan gaat... draait hij pas om. Ja. En die starter die heeft volgens mij in de vier keer gevlogen. En het zal mij niet verbazen of ja. Sven meteen een valse start gaat maken. Zou die dat nu doen? In deze, deze situatie waarin hij goed tijd goed moet gaan maken op bijvoorbeeld zijn concurrent. Dus tegen wie die staat, tegen die Noor. Bukku de nummer 3 up. Fluitje 5, zo'n beetje, denk ja. ik, van de starter. Uh, tegen Bukku dus op wie die 5,6 seconden moet goed maken. Ja, 16, 6, 11 6, 12, 6, 13. We hebben zo'n beetje alle tijden minuten en seconden wel voorbij. Horen komen de afgelopen minuten. Uren eigenlijk wat Kamer zou gaan rijden. Die valse start komt er niet. Ze zijn gewoon in één keer goed vertrokken voor hun vijf kilometer. Waar Rens Rottevel nu nog de snelste tijd heeft met z'n 24 Maar die gaat eraan. Gaat eraan in deze rit. Met Sven Kramer die het initiatief neemt. Onderdoor is gekomen in de binnenbaan. Ja. Linkerarm op de rug. Rechterarm nog los. En opent in 1858. En daarmee Bukkou opzadeld met tussen aanleggsten het probleem dat de Noor moet gaan met Sven Kramer. Die uh, Erben vrij hoog zat op de 500 meter, zei hij Hoe oogt Kramer zo in dit eerste volle rondje van deze 5 kilometer? Nou, er zit in ieder geval energie in. Want je zag ook bij die opening dat hij echt doorversnelde na die 200 meter toe. En dat heeft nu ook al meteen in de eerste ronde met een buitenbocht... Gewoon een enorm gat geslagen met Ik Denk dat het 10, 15 meter meteen al is. En hij begint hier gewoon eventjes stoer met een rondje 28-9. En Haverbukkel begint echt heel erg behouden hoor. Die begint met een rondje 30-0. Dus uh, Sven moet vanaf nu al het helemaal alleen gaan doen. Voorlopig dus inderdaad uh, Bukku achter hem aan. De Noors kampioen allround eigenlijk in Noorwegen. Al jarenlang dat Sven Kramer in Nederland is. Toonaangevend, maar de Noor heeft weinig concurrentie gehad. Die komt nu een beetje uit de hoek van die jonge Loende Pedersen. Kramer onderweg naar de kiel. Kilometer. Voorsprong uitgebreid naar zo'n 20 meter. Ronde 29,5. In zijn tweede volle ronde. Buppel doet de 14e langzamer over. En Kramer heeft al 1 seconde en 17e ruimte pakken op zijn tegenstander van nu. Het moeten er dus 5,6 worden. om de Noor voorbij te gaan in het algemeen klassement. En Kramer uh, gooit de gaskraan echt goed open. En ja, als je hij... naar hem kijkt. je ziet gewoon dat deze rit tot nu te veel snelheid bevalt. Ja, inderdaad. Alles moet gewoon meteen raak zijn. Hè? Want hij moet gewoon echt een tijd rijden. Het is niet geen wedstrijd tegen iemand. Hij moet... Hij moet een tijd rijden. En je ziet dat er gewoon energie in zit. Dat hij hem ook gewoon echt ook aanvalt. Hij heeft een goed ritme in de bochten. En hij rijdt weer een rondje 29,5. Dus 28,9. 29,5. 29,5. Ik denk dat hij gewoon zijn pace nu gezet heeft. Het gaan zoveel uh, mooie rondjes 29,5 worden. En ruim twee seconden voorsprong op uh, Bukku. Inmiddels al uh, in de pocket. Ja, Blokhuizen zal toekijken. De andere Nederlander natuurlijk die we nog krijgen. Bloemen krijgen we ook nog maar Blokhuizen. Doch de grote concurrent van Kramer in het algemeen klassement. Bij het NK reden ze tegen elkaar. Straks heeft Blokhuizen dus het voordeel dat hij na Kramer rijdt. En hij ziet Kramer nu 29. 3 rijden, twee sneller dan de ronde hier voorafgaand. En hij heeft al meer dan 3 seconden voorsprong op Bukku. Waar hij dus 5,6 goed moet maken. En dan zijn we pas uh, uh, bijna 2200 meter onderweg. Nu 2 kilometer als hij de bocht induikt aan de overzijde. Dat is de buitenbocht waar die het tempo nog weer... Goed omhoog gooit en dan op het rechterstuk richting die passage van de 2200 meter. Hier komt Sven Kramer in 2 45 41 En is hij maar een dikke seconde langzamer dan dat geweldige barenkoor, Erwin, dat hij reed bij het NK. Ja, inderdaad, ziet hij zit maar een kleine seconde boven. En dat ziet er ook nog steeds wel heel erg dynamisch uit, hoor. Want hij moet nu, hij zal nu ook gewoon echt hard moeten rijden. Dus hij gaat niet wachten tot 3 kilometer en dan pas de race beginnen. Nee, meteen. Hij heeft nu vier rondjes onderweg. Hij gaat zoveel mogelijk rondjes 29 lager rijden. En dat moet hij ook wel. Want hij moet ook een tijd neerzetten waar Jan Blokhuizen echt van gaat schikken. 29,5, 29,5, 29,3, 29,4. We voeren er, er voegen er, er nogmaals 29,4 aan toe. Naar de 2600 meter. Met nog 6 ronden te gaan. 3 minuten 14 seconden en 90 honderdste is uh, zijn doorkomsttijd. En daarmee heeft hij al een grote voorsprong opgebouwd. Op uh, Bukkoe. Die ziet dat gat alleen maar groter en groter worden. En die 5,6 seconden moeten er toch gewoon makkelijk uit. Aangaan in deze rit. De tijd die hij goed moet maken op de Noord. Dan komt Kramer weer uit de buitenbocht. Richting de volgende doorkomst. Dan zijn we alweer bij de drie kilometer. En hier is 3 kilometer in Iris Kamer in 3,44,48. Weer een rondje. 29,5 seconden. Hoe vlak, hoe vlak, hoe vlak. Erben? Ja, nou hij rijdt nu toch 2 seconden langzamer dan die gigantische tijd die hij twee weken geleden had. Hij komt nu op 3,44 door op de 3 kilometer. Ja, dat is, dat is, natuurlijk is dat heel erg hard, maar dat hij niet uitzonderlijk had. En dan te bedenken dat hij nu gewoon die gaskraan al opengezet heeft. Hè. Hij gaat niet zometeen nog extreem versnellen. Hij, hij heeft geen reserves tot 3 kilometer en dat hij dan pas de wedstrijd begint. Het is een tijdrit. Dus hij moet nu gewoon echt doorrijden. Hij moet nu ook gewoon deze rondjes blijven rijden. En weer een rondje 295. Ja, ik vind het wel knap hoor. 3400 meter heeft hij er inmiddels op zitten. Al ruim 6 seconden sneller dan Rens Rotteveel was in deze fase van de wedstrijd. En hij... Hij is uh, even kijken, 6 seconden nu sneller dan Horvar Buckoe is ook. Dus dat betekent dat hij dat verschil van 5,6 seconden na de, wat er was, na de 500 meter. Voorlopig heeft, over, heeft uh, goed gemaakt. Komt er nog ietsje terug? Kramer is hij weer. 4, 29, 5. 2, 4, 6, 8. 8 ronden op rij al rond die 29,5 seconden. 30-7. Dus dat verschil wordt groter en groter en groter. Ja, ja. En wat ik toch wel knap vindt, dat als hij dan gewoon 1 of 2 rondjes onderweg is... dan weet hij gewoon, dit tempo kan ik rijden. Dit tempo kan ik gewoon uitrijden. En ik garandeer je, hij gaat gewoon geen rondje 30 rijden. Hij gaat ze gewoon vlak uitrijden. Want er zit nog steeds kracht in die slag. Er zit ritme in die slag. Dat lichaam, dat gooit die hele weer. En jawel hoor, weer een rondje 29,4. En hij stapt die bocht. Hij wordt nu een klein beetje moe. Hij komt ietsje omhoog uit die bochten. Maar nu gaat hij vechten. En het is nog maar twee rondjes. Dus het kan gewoon. Anderhalf inmiddels nog maar. Want hij heeft de kruising zo'n beetje alweer het einde van die kruising bereikt. Buitenbocht ingegaan. Langs de staantribunes in een uh, behoorlijk vol Die off Helemaal uitverkocht is het niet. Hoofdtribune. Daar gaat iedereen al staan. Als Kramer op weg is naar de laatste ronde. De 4600 meter. Nou, wat wordt het nu? Ja hoor, ja. weer 29,5 seconden. Ongelooflijk. Sven Kramer op deze 5 kilometer laat zien naar het ingaan van deze laatste ronde. Bukou, die komt nu 30-7, maar die loopt een enorme achterstand op. Die ligt bijna op 150 meter achterstand. En het is mooi, want het lichaam wordt wel moe hoor. Je ziet dat hij moet werken. Dus je ziet dat hij alles eruit gehaald heeft. Allemaal rondjes 29-5. Wat een fantastische race is dit. En daar komt Sven Kramer aan richting de finish. Die 16 wordt het niet, maar het wordt wel 6-12-54. En daarmee zet hij eventjes de toon. Op deze 5 kilometer. Voor die drie ritten die er nog aan gaan komen. En hier komt Ho Derde op de 500 meter. En nu met 623-38. Weet hij dat die voorsprong. Die hij had van 5,6 seconden op Kamer een achterstand is geworden van meer dan anderhalve seconde. Morgen op de 1500 meter. Dus wat dat betreft heeft hij de Noor weer eventjes een flinke tik om de oren gegeven. Tijd wordt nog gecorrigeerd. Naar 612-55. Daar komt een honderdste bij. Erben, Jan Blokhuizen, als hij dit gezien heeft, schrikt hij hiervan? Ik denk het wel, want hij, hij ziet nu gewoon dat Sven Kramer alles heeft kunnen geven. Ik kijk ook even naar die laatste ronde. Die laatste ronde was 29-9. Dus het is geen rondje 28-9 of 28-5. Want dan heeft hij dus echt alles gegeven. Dit is gewoon een hele goede raar. Hij, hij rijdt hier <laughs> even langs. En hij knikt eventjes zo van nou ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Weet je wat? Hij zegt niet van ik heb mijn best gedaan. Hij rijdt nu langs de Noordtribune. Hij steekt zijn armen omhoog van ik heb gewoon alles gegeven. Ik heb, dit is wat ik waard ben. En het, zo willen we sport zien hè. Dus dit is een Kramer. Dit is wat hij kan. En nu komt het aan Jan Blokhuizen kan hij hier op antwoord geven. Maar het is dus geen race geweest waarvan hij zegt van weet je ik heb nog wat over. En dus al mijn rondjes 29.5. Aan het eind eventjes, hij ja, kon niet echt niet meer, rondje 29. Perfect ingedeeld. Drie ritten nog te gaan. Kramer uh, staat uh, ruim aan de leiding met die 6, 12, 55. Bijna 11 seconden sneller ja. dan de nummer 2, dan Hobo Ongelofelijk. Ongelooflijk, uh, Jochem Uitdagers. Sven Kramer houdt het duidelijk niet van een kampioenschap spannend te maken. Nee, nee, nee alle, alle, alle, alle dromen. Ten, ten spijt, ik denk dat het uh, toernooi een, minder spannend gaat worden dan we hadden gedacht. En ik vind deze 5 kilometer gewoon zelfs beter dan zijn baanrecord... wat hij twee weken geleden bij het Nederlands kampioenschap reed. En dat is puur en alleen gewoon voor het feit, als je gaat kijken hoe hij zijn race opbouwt. En wat Erben en uh, Sebastian net ook aangeven, zijn laatste ronde is de langzaamste ronde. Dan ben je moe. Ja. En dan heb je hem gewoon perfect opgebouwd. Dus ik, ik, hij heeft een hele pikke race. Ik weet zeker dat straks dat het een hele goede vijf kilometer was. En als hij deze twee weken geleden zo had gereden, dan rij je hier onder de 16. Ja. Dus nu 6.12, dat betekent dus snel uitgerekend dat uh, Jan Blokhuizen de tijd moet gaan rijden... waarvan jij dacht dat dat mogelijk zou zijn nu? 6.15, 6.16? Ja. Ja, zeg het maar. Mijn buikgevoel zegt dat uh, Jan dat niet gaat rijden. Nee. En ik, ik ben onder de indruk van de, van de race van Sven... als ik dat afzet tegen de verschillen van de vorige keer. Uh, ja, dan is mijn gevoel gewoon dat Jan nu toch wel even laat zien dat hij de aansluiting misschien wel gaat missen. Ik, ik, ik, dat, dat is kan, een, kan, een buikgevoel. Ja, kan Blokhuizen dat tussen de oren wel aan? Want we hebben, nu, we hebben het al straks al gehad over deze nieuwe situatie. Of min of meer nieuwe situatie. Dat ze zijn samen favoriet. Dat was uh, bij het NK ook zo. Dat was vorig jaar een beetje zo. Kramer had altijd een mazzel. Hij moest of tegen Blokhuizen of na Blokhuizen. Het is nu andersom. Ja. Dat betekent voor Kramer dat hij vol moest. Maar wat betekent dat voor Blokhuizen? Wat, hoe, hoe ga je ik daarmee denk, om als sporter? Ik denk dat Jan toch wel een beetje geschrokken is. Hij heeft natuurlijk heel veel bravoure. Dat vind ik wel mooi. En uh, ik ga er gewoon voor rijden en die discussie over die rondeborden. Hij wil echt die strijd met Sven aan. Dat kan hij ook. Dat zag je op het 1 Ik denk dat, dat hij toch wel even schrikt van shit, die 6-12 was wel hard. Want we weten dat de omstandigheden toch wat minder zijn. Dat... dat en dan rijdt hij dus de tijd die uh, Jan Blokhuizen bij het NK rijdt. Ja. Dus hij zegt, ja, dat is mentaal toch een klein dikje, denk ik. Ja. Nou is het nog wel steeds een beetje de vraag of die omstandigheden uh, uh, echt veel minder zijn. Want dat weet je eigenlijk pas als alle toppers hebben gereden, toch? Nou, we hebben pas één topper gehad. Ja, maar ik... ik... Nee, dat, ja, maar dit ja. is een beetje buikenvol. Dan kijk ik ook toch wel even naar de tijd uh, van Harvard Buckel. Uh, waarvan we zeggen, ja, die had 6,23. Ja, 6, ja dat is, ik denk dat het voor zijn doen helemaal niet zo'n hele slechte tijd is. Maar hij is dus wel veel te langzaam om mee te doen op het Europese kampioenschap. Ja, die gaat voor brons. Ik denk het wel, ja. ja. <laughs> en als ik hem dan zie rijden, heel even over die bukkoe nog... voordat we naar uh, Ivan Skobrev gaan... dan denk ik, wil deze jongen wel een Europese titel hebben. en ja, Er zit niet echt vuur in. Hè? Nee, en je hebt de laatste jaren ook het idee dat het nou niet echt meer... Ja, ik weet niet of ik het moet, om, moet, moet omschrijven, maar ik denk de hele tijd, wil je het nou echt? Ja, nee, ik kan me wel voorstellen dat je dat zegt, omdat je mist een beetje de gretigheid. Hij, hij is natuurlijk het is ja. een, een redelijk introvert uh, Is het een paar jaar lang wel echt favoriet geweest samen met Kramer? Dan komt ja. het er steeds niet uit. Maar wat, wat wil hij en wat kan hij op dit moment? Ah ja, een harde 500 meter <laughs> ja, rijden. Ja. Maar, maar laat dus niet zien wat je dan zou verwachten als je zo'n goede 500 meter kan rijden. Hoe goed je op een 5 kilometer bent. Dat heeft hij in het verleden wel laten zien. Ja. Ik denk alleen, en dat zouden we eens moeten vragen. Ik weet niet of de jongens hem nog voor de voor de radio krijgen van hoe kijkt hij richting Sochi. Hij heeft natuurlijk een 500 meter, staat hij volgens op het gelijk ja. in het klassement. En dat is iets wat, uh, ja, daar wil, ik denk dat hij daar wil gaan scoren. Dus dan is zo'n uh, 5 kilometer misschien voor minder belang. We gaan naar hem op zoek, want we zijn daar inderdaad wel nieuwsgierig naar. Ook bijvoorbeeld waarom hij niet eens probeert om bij Kramer te blijven. Ik hoor uh, van alles en nog wat. Sebas, en hebben we wat gebeurt er? Nou, uh, bij de valpartij, ja, van uh, Ivan Skobrev die zijn seizoen toch nogal niet heeft... En de Rus moest voorrang verlenen aan Bart Swings. Want dat is zijn tegenstander in deze elfde rit van deze vijf kilometer. Uh, en dat ging bijna mis. Want Skobrev ging op de kruising bijna onderuit. Blijft er een nou nood op de been. Had natuurlijk op de 500 meter ook al een race... Met twee missers in de eerste 100 meter. En toen konden we hem eigenlijk al wel afschrijven voor het goede klassement. Elfde werd hij op de 500 meter. En nu zie je na die misser op de vorige kruisingpassage. Geen idee of dat een goed Nederlands woord is. Maar goed, dat het verschil al behoorlijk groot is geworden meteen. Ja, hij houdt in. En dan komt hij volgens mij ook in de buurt van de blokjes. En dan haakt hij met zijn linkervoet de punt van zijn linkerschaats. Zeg maar achter zijn enkel. En daardoor gaat hij bijna onderuit. Nou, Skobrev kan in ieder geval nog steeds mee doen, maar ligt op dit moment in deze 5 kilometer naar 3400 meter achter ten opzichte van Bart Sfinks en beide heren liggen behoorlijk ver achter Sven Kramer, in het geval van Sfinks, die dus voor ligt in deze rit, is dat 3,3 seconden, vergelijk ik Bart Sfinks eventjes met Hobo Bukku, die tot nu toe de tweede tijd heeft staan, dan is dat verschil zo'n 2,5 seconden in het voordeel van de Belg, en dan rijdt hij zo'n beetje op het schema van zijn uh, persoonlijk en dus ook Belgisch record die 6, 20, 37 die hij eerder dit seizoen reed uh, bij de wereldbeker ...wedstrijden in Kolom naar Swings. heeft nog 3 ronden te gaan. 4-47-73, ronde tijd 30-3. Skobrev, Erben heeft zijn ritme. Iets 700, rijdt nu 30-0. Ja, maar Skobrev is gewoon met zijn koppen gewoon hierbij. Op de 500 meter maakte hij al een foutje. En dit is gewoon echt een fout. Dat moet hij gewoon niet doen. Dus een onwaardig. Maar ja, dat heeft je vaker last van. Helaas is, is het, het niet anders. Het seizoen eigenlijk al. Maar aan de andere kant, hè, want onze vriend Bart Swings, die rijdt gewoon, gewoon hartstikke goed. Want we zeggen wel dat Sven onmenselijk hard gereden heeft. Maar ik vind dat uh, uh, Bart Swings nog redelijk goed meegaat. Ja, nu gaat het wel die rondetijden helaas een klein beetje omhoog. Maar hij moet nog twee ronden rijden. En als hij nog twee vlakke rondjes rijdt, dan kan hij gewoon onder de 6.20 rijden. En dan... Dat is toch gewoon een schitterende tijd voor onze schaatsbelg. Hij kan nu mee met Skobrev die voorlangs kruisde op de kruising. Ze zijn dadelijk op weg met de 4600 meter. De Rus heeft zijn ritme wat hervonden. Hij probeert in de buitenbocht mee te schaatsen met de binnenbaan. Met Bart Swings, dat lukt hem. Zou me niet verbazen hoor. Skobrev dadelijk ook nog deze rit gaat winnen van Bart Swings. De rondetijd in ieder geval 2 tiende beter bij het ingaan van de laatste ronde. 548 84 voor Bart Swings. Die hier bezig is om het Belgisch record dat hij al in handen heeft. Andermaal te gaan. Verbeteren, maar of hij de rit ook gaat winnen van Skobreff... die heeft het voordeel dadelijk van de laatste binnenbocht. Komt richting Swings, toegereden. Swings gaat de bocht in met de meter 15, een meter of 15, voorsprong. Skobreff komt, maar Swings blijft ervoor. Swings blijft ervoor in de buitenbocht. Moet van de laatste meters komen. Nee, Skobreff gaat dit niet winnen. Swings wint de rit in een Belgisch record van 6-19-14. Dat heeft hij dus goed gedaan. En 6-19-85 voor Ivan bij Beide sneller dan Bukku tijdens 2 en 3 tot de... Dus verder, Belgisch record, allemaal verbroken. Swings uh, gaat meedoen, Erwin. Ja, Swings gaat zeker meedoen, maar hij reed ook een hele goede rit. Hoor. Hij reed technisch echt heel erg goed. En dan weet ik nou, nu weet ik in één keer niet meer wat nou eigenlijk die tijd van Sven Kramer echt waard is. Want als Jan Blokkers nu toch zijn warming-up doet, dan zal hij behoorlijk geschrokken zijn van die tijd van Sven Kramer. Maar als hij dan vervolgens Bart Swings een nationaal record ziet rijden in een prachtige tijd van 6.19. Dan denk ik dat, dat, dat Jan nog een keer denkt, nou... 6.13, 6.14, dat kan ik ook wel. Blokhuizen komt de baan nu op. Dat doet hij te hoogte van de hoofdtribune. Daar is hij naartoe begeleid door Rutger Thijssen, de assistentcoach van de TVM-ploeg. Zet nu zijn bril op zijn hoofd. Heeft het wit met rood-wit-blauwe trainingspak aan. Blokhuizen op de baan voor de laatste rit, dadelijk. Maar eerst gaan we naar de voorlaatste rit. En dan gaat zo de Duitse Moritz te rijden tegen Tetjan Bloemen.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 told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Took an old, I was out to the end. But now that's raining more than ever. know that we still have each other. You can stand Baseballs met Umbrella. De grote finale van de 5 kilometer komt er zo aan. Pedersen tegen Blokhuizen, nu is de voorlaatste Nederlander... Sebastian hebben. En die voorlaatste Nederlander is uh, Tetjan Bloemen... die uh, niet voor het eerst meedoet aan een EK-round. Het is dus zijn derde EK. Hij was erbij in 2008 in Colomna, uh, Rusland. Werd hij achtste... Vorig seizoen was hij erbij uh, in Budapest, werd hij negende, waar hij vooral opviel... Uh, uh, eigenlijk in uh, negatieve zin opviel op de 1500 meter, waar hij uh, heel erg slecht reed. En toen zei ik had een hongerram, ik wist niet dat het kon op de 1500 meter. Maar Bloemen overkwam het en hij rijdt uh, op deze 5 kilometer tegen een boom van een Duitser. Moritz Geistrijder heet hij. Dat is echt een, een beer van een vent, volgens mij is hij over de 2 meter. Bloemen leidt na, naar... even kijken, 2600 meter... Uh, maar is al vier seconden langzamer, ruim langzamer dan uh, Sven Kramer was in deze fase van de race. Bloemen moet wel, want hij werd twintigste op de 500 meter, echt uh, richting de top 10 gaan. Want uh, de regels voor het Oruinen zijn een beetje veranderd. Je moet na drie afstanden bij de top 16 staan in het algemeen klassement. Wil je de 10 kilometer rijden? Dat wil Bloemen natuurlijk heel erg graag. Maar dan zal hij met het oog op de 1500 meter ook niet zijn beste afstand. Morgen zal hij hier toch een klapper moeten maken. Maar Erwin, daar is hij nog niet echt mee bezig. Nou, zo ziet het er op dit moment in ieder geval niet echt uit. Hoor. Want hij begon met, rondjes, uh, met vier rondjes 29. Maar dat schema loopt nu al op. Hij heeft net de 3 kilometer passage gehad. En hij kwam kwam daardoor in 3.49.7. Ja, dan ben je al 5-6 al seconden langzamer dan Sven Kramer. En ik heb het gevoel... Dat de energie er een klein beetje uit is. Dat hij niet zometeen meteen aan het einde nog hele snelle rondes gaat rijden. En dan, kan, dan is zo'n 5 kilometer best wel lang hoor. Als je na, 5, na 3 kilometer al een beetje stuk zit. En jawel hoor. Hij rijdt nu al een rondje 31-2. Dit gaat helemaal niet goed. Geisreiter heeft uh, zijn rondetijden naar beneden uh, weten te drukken. Is trouwens houder van het Duitse record. 6-19-31. Persoonlijk record van Bloemen staat op 617, Maar dat heeft hij op hoogte gereden. In uh, Salt Lake City. Bloemen door de binnenbocht. Geisreiter in de buitenbaan. En ondanks het feit dat de Duitser in de buitenbaan blijft, blijft hij toch met speelsgemak. Tertjan Bloemen voor, op weg naar de 3800 meter. Nog drie ronden dus te rijden op deze vijf kilometer. 35 5 de rondetijd van Geisreiter. Dat loopt met vier tienden van een seconde op. Lees al zeven seconden ruim langzamer dan Kramer was. Tetjan Bloemen, 31-6. Erben, dat loopt op en op en ja, op en op. Ja, dat is de rondjes 31-6. Dat gaat heel, heel erg hard omhoog. En je ziet hem ook rijden. Hij doet me denken aan Bob de Jong. Die schudt ook altijd een beetje met zijn hoofd. Maar als Job als Bob de Jong schudt met zijn hoofd, dan, dan gaat hij daarna heel erg hard rijden. Maar dat heb ik bij, uh, bij Tekja Bloem op dit moment helemaal niet het gevoel. Er zit niks meer achter. Hij, hij, dus, hij probeert ervan af te zetten, maar de kracht is er volledig uit. Hij gaat nu zelfs een rondje 32 rijden. En hij moet nog twee rond. Dit gaat echt een... Uh, gewoon een nee, dat gaat gewoon helemaal geen goede tijd worden. Nee, hij is de minste van de vier Nederlanders uh, tot dusver natuurlijk. Uh, Blokhuizen krijgen we nog, maar die, uh, die, scha scha uh, die, die schatten we toch wel flink wat hoger in. Maar Tetjan Bloemen heeft het niet, zo lijkt het althans op deze eerste dag van het Europese kampioenschap. Moritz Keijsreiter, de 25-jarige Zuid-Duitser uit Insel, inmiddels bij De Bel. 5'51,99, tijd 30-3. tijd heeft hij weer wat naar beneden, weten uh, te drukken. En dat uh, levert hem, uh, even kijken, 10 seconden achterstand op, op Kramer. 32-8 duo voor uh, Tetjan Bloemen. Ja, die moet gaan vrezen of hij uiteindelijk zondag wel mee mag gaan nou, doen op de 10 kilometer. Ik kan je vertellen dat ga hij zo niet halen, want hij gaat niet eens onder de 6.30 komen. En dan ben je toch ja, 18 seconden langzamer dan Sven Kramer. Dat zal toch niet waar zijn? Dat hier een Nederlandse allrounder... Ja, Rijder die vies nu. 6.22. Dat is een knappe tijd hoor. Ronde de eindtijd van 30.1. En nu heb je dan Tekjan Bloemen die gaat finissen. Die zit er echt helemaal doorheen. En, en, en inderdaad 6.30.17. Met een slotronde van 32.8. Tetjan, bedankt en tot ziens. Ja, is niet goed. Hij staat 15 uh, 15e straks. Waarschijnlijk in het algemeen klassement na de eerste dag. Dan uh, staat hij daarmee nog uh, net binnen die top 16. Maar ja, die, uh, die 1500 meter morgen komt er nog aan zijn minste afstand. Dus uh, het wordt moeilijk voor Tetjan Bloemen om de slotafstand uiteindelijk te gaan bereiken. Mindere prestatie, slechte prestatie voor hem op deze 5 kilometer. Met deze 6.30 gaan we ons opmaken voor de laatste rit op deze 5 kilometer. Rit tussen Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen. Die 20 jaar jonge wereldkampioen bij de junioren. Dat werd hij de laatste twee seizoenen. Hij kruipt langzaam maar zeker naar Oba Bukku toe als het gaat om het Noorse schaatsen. En ik ben erg benieuwd. reed er een dijk van de 5 kilometer in kolomna 6-19-16 reed hij daar bij de wereldbekerwedstrijden. Persoonlijk record voor hem. Stond al een keer op het podium dit seizoen. Op de 1500 meter in wereldbekerverband. Dat was hier trouwens in Ereveen bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen. En het is een klein, fragiel mannetje, maar kan verschrikkelijk hard schaatsen. Tegen Jan Blokhuizen. 23 jaar, drie jaar ouder dus dan zijn tegenstander van nu. De nummer twee van de afgelopen twee Europese kampioenschappen, allround 2011. Daar was Sven niet bij in Colalbo. Achter Skobrev toen. Vorig seizoen in Boedapest, achter Kramer. Waar die. Werkelijk door het oog van de naadkoop. had er eigenlijk gedisqualificeerd moeten worden. Toen op de 10 kilometer trapte een blokje weg. Maar hij kwam er mee weg, Jan Blokhuizen. En nu wil hij graag Sven Kramer gaan verslaan op dit EK. Hij is de grootste uitdager van Sven Kramer. Hij is niet in één keer goed weg. Want we zien, uh, we horen beter gezegd, het fluitje uh, van de starter. Het is de buitenbaan ja. die de fout maakt. Het is dus Jan Blokhuizen die in de ogen van de starter, dit keer geen norm, maar een rus. Roman Danilov. De Fout heeft gemaakt. En dus Erben opnieuw het opladen ja. voor Jan Blokhuizen. Maar ik zie ook Jan Blokhuis aan de start staan. En, uh, hij hij ziet er, er een beetje langzaam ja, in. Hij de is, het lijkt alsof hij echt zenuwachtig is. Hij ziet er ook een beetje. Hij is niet echt. Een beetje grauw ziet hij er bijna uit. Ik denk dat hij echt heel gespannen is voor deze race. Want het is de laatste rit. En dan zie je in zo'n stadion, het is helemaal stil. Daar rijdt niemand meer in die inrijbaan. Je weet precies wat de gereden is, maar nu moet hij het gewoon doen. Hè? En hij is gelukkig nu goed weg. En nu moet je het maar laten zien, Jan. Die weet precies wat je moet rijden. Je weet wat Sven Kraam aan heeft. En nu, he, je hebt hem uitgedaagd. Laat het maar zien. Ik, vind, ik, heb, ik kijk er echt naar uit. 6 15, 55 Binnen die tijd moet Jan Blokhuizen rijden. Om Kamer voor te blijven in het algemeen klassement. Na deze eerste dag. Hij reed het al in Colombia bij de Wereldbekerwedstrijden. Daar reed Blokhuizen 6 11, 97 dat is zijn persoonlijk record. 6-12, twee weken geleden hier in Tiaf... bij het Nederlands Allround Kampioenschap. En in tegenstelling tot Sven Kramer... heeft Blokhuizen een tegenstander. In ieder geval heeft hij al meer achter Loen de Pedersen aan moeten rijden... dan Kramer achter Bukkou moest aanrijden. Want Blokhuizen moest net op de kruising het gat dichten. Dat heeft hij inmiddels gedaan via de binnenbocht. Heeft hij het initiatief genomen. En na 600 meter rijdt Jan Blokhuizen 47-78. En daarmee is hij twee tienden langzamer dan Sven Kramer was. Ja, dan rijdt hij dezelfde tijd... Als... Als Sven Kramer een beetje. En ik dacht, als ik die rit bekeek van Sven Kramer. als Jan Blokkers ergens echt tijd wil pakken. dan moet hij dat met name in het begin van de wedstrijd doen. Want als we ook kijken naar al die andere rijders. die konden in het begin redelijk goed meekomen. met het schema van Sven Kramer. Dus misschien kan hij daar iets pakken. Maar dan moet hij nu wel meteen rondjes 29 laag. ook meteen vasthouden. De eerste ronde was ronde 29, dat was goed. En nu rijdt hij al wel meteen een rondje 30-0. Ja, dat was niet goed. Sebastiaan. Sven heeft geen rondjes 30 gereden. Nee, bij Sven was het heel simpel. Je roept gewoon dat hij 29-5 heeft gereden. En de kans dat uh, je daarmee de ronde goed had, uh, zit er dik in. Want hij reed bijna allemaal rondjes 29-5. En dan is zo'n 30-0 inderdaad even schrikken. Misschien dat uh, Blokhuizen uh, dat zelf ook heeft gehad. En dat hij nu met uh, de binnenbocht, de kruising af naar het rechte eind toe, het tempo heeft opgevoerd. In ieder geval heeft hij het verschil met Sverre Loene Pedersen weer wat gemaakt. En na 1400 meter, nee. 30-2. 30-2. Nee. nee, Erwin, dat gaat niet goed. Nee. nee. En het gaat zeker niet goed als je nu al twee rondjes 30 rijdt. En ik moet ook zeggen, hij zit ook niet lekker in zijn slag. Hij is nog echt aan het zoeken. Hij rijdt een klein beetje statisch in die bochten. Wat, wat ja, bedoel en je statisch? Nou, dan mee, nou in de dat, dat het toch nog niet echt het ritme is. Want Sven had een hele mooie kadams in die bochten. Hij kwam in de voor twee, moest hij twee keer de binnenbochten rijden, kwam hij een beetje wijd uit. Hij is echt nog aan het zoeken naar een bepaald ritme. Je kunt zien dat het gewoon nog, nog niet maakt op weer een rondje 30 2 Ja, meneer Blokhuizen, als u echt Europees kampioen wordt, dan moet je echt wel even die gaskranen openzetten. Want op dit moment is hij al. 2,3 seconden langzamer. En het mogen er maar 3 seconden worden. Die hij uh, uh, voorsprong had op Kramer naar de 500 meter. Schaats naar Sverreloende Pedersen toe op de kruising. Gaat hem via de binnenbocht voorbij. De Noord is ook rondjes uh, 30 begonnen. Maar had er net een ronde 29-8. Hij dus wel terug de 29ers in. Hoe kijk toch uit voor die lijn, Jan Blokhuizen. Dat je er niet overheen gaat. En daar is Blokhuizen ook teruggekeerd in de 29ers. 29-9. En Sverre Sverreloende Pedersen in de afgelopen ronde, 2-10 sneller was dan Jan Blokhuizen. Blokhuizen, 2,8 seconden. Bijna 2,9. Langzamer net dan Sven Kramer. Hij heeft die marge van 3 seconden. Dus bijna al verspeeld in de eerste 3 uh, kilometer van deze 5 kilometer. Sverre Pedersen komt weer bij hem in de buurt. En hier komt Jan Blokhuizen. 2600 meter zitten erop. Weer een 29er. Ja. 29,9. Ja. Maar die buffer van die 3 seconden is hij kwijt. Die buffer is hij inderdaad kwijt. En dan heeft hij wel het geluk dat hij wel nog steeds tot drie kilometer in ieder geval een tegenstander heeft. Nu op die kruising kan hij weer achter die Nora. En kan hij daarvan profiteren. Als hij dan nog iets wil, dan moet hij zometeen na drie kilometer die gaskraan echt vol openzetten. Want anders gaat hij hier echt gewoon te veel tijd verliezen. Ik moet zeggen, het, gaat er wel, het ziet er wel iets dynamischer uit. Het ziet er wel iets makkelijker uit, maar ook op het rechte eind. Ja, het is niet... Nee, het is het is niet hoor. Nou, wel, het is niet, dus het wel. Hij rijdt eindelijk een rondje 29.5. Hij rijdt nu dezelfde rondetijd als Sven Kramer. En dan moet hij het vanaf nu ook echt doen. Hij is drie kilometer onderweg, 3.47 komt hij in door. Hij heeft nu tegen de, tegen de Noor gezegd van... Nou, bedankt en, en, en tot ziens. Nu moet hij het helemaal alleen En ja, het gaat er nu ook dynamisch uitzien. Hij gooit dat ritme nu in één keer omhoog. Hij heeft drie keer met rust eraan gedaan en hij gaat nu hard rijden. Daar komt hij weer aan op weg naar de volgende doorkomst. 3400 meter. Weer een ronde 29, 29,5. Ja, 29,5. Maar dat verschil blijft dus hetzelfde met Sven Kramer. Rond de 3,5 seconden als hij goed versnelt in de buitenbocht. Duidelijk te zien. Kruist voor Sverre de Pedersen langs. Die uh, jonge Noor, die probeert mee te gaan met Jan Blokhuizen die het ritme duidelijk omhoog heeft gegooid. Dat zie je eigenlijk al bij het inrijden van de binnenbocht. Duidelijk te zien dat hij daar al probeerde te versnellen. Binnenbocht nu uit. Rechte eind op. Armen op de rug. Op weg naar de 3800 meter. Weer een 29,5 of net daarboven. 29.6. Tiende erbij ingeleverd ten opzichte van Kramer. Maar ja, hij heeft die marge van 3 seconden die hij had. Heeft hij al verspeeld. Hij ligt 3 seconden en zestiende achter op Sven Kramer. Dat is te veel, Erwin. Dat, dat is inderdaad te veel. Want je ziet nu ook echt een verschil met die eerste vijf, zes ronden. Dat ritme is nu echt veel hoger. Hij loopt ook twee, drie, twee slagen extra de bocht uit door dat ritme. Hij komt dus ver het rechte eind op. Loopt hij nog steeds bochtpassend. Dit had hij natuurlijk ook gewoon de eerste ronde moeten doen. Want het gaat niet zo heel hard, hè? Hij rijdt nu wel een rondje 9 tot 9. Dus ondanks dat hij dat ritme hoog gaat... Levert hij nog steeds de tijd in? Hij is nu 4 seconden langzamer dan Sven Kramer. Kramer gaat de macht grijpen dus op deze 5 kilometer waar Jan Blokhuizen. Aan de overzijde de voor hem laatste binnenbocht ingaat. Nee, dat is natuurlijk niet goed. Eén de laatste binnenbocht. Hij heeft er dadelijk nog eentje. Maar ze gaan wel zo de laatste ronde in Blokhuizen. Sverre Lunde Pedersen. Het verschil tussen hun. is zo'n uh, 25 meter. Als Blokhuizen met 30-2 de laatste ronde ingaat. En het verschil al 4 seconden en 17e is. In het nadeel van Jan Blokhuizen. Die ook bij het uitversnellen de kruising op wat stilvalt. Duidelijk te zien. En dan gaat hij hier heel veel tijd inleveren op Sven Kramer, het laatste buitenbocht van Jan Blokhuizen. Hij had de kans, hij had de kans. Hij greep hem niet. Daar komt Blokhuizen beide armen los. Er komt er wel een eindsprint aan van Jan Blokhuizen... die 6, 15, 55 moest rijden. Die tijd is verstreken. Het wordt 618-16. wel de tweede tijd op deze 5 kilometer. 6.19.07, de derde tijd voor De Pedersen. Kramer wint de 5 kilometer erben voor Blokhuizen en De Pedersen. En in het klassement... Leidt Kramer voor Jan Blokhuizen en Bukku op de derde plaats. Betekent wel even heel kort, erben ja. dat morgen op die 1500 meter. Dus Blokhuizen het voordeel heeft van de laatste binnenbots in, in, Ze rijden in, tegen elkaar. Ja, inderdaad. Maar dit is toch wel een tikje. Hoor. Dit is toch, als je kijkt naar Jan. Ik denk dat hij echt de eerste 5-6 ronden gewoon te behouden gereden heeft. En daarna kon hij gewoon niet meer versnellen. Ja, Sven heeft hier gewoon echt een, echt een tik uitgedeeld. Sven heeft hier gewoon laten zien. Er is hier maar eentje die echt een Europese kampioen wordt. En dat ben ik. Kamer leidt. Blokhuizen 2 naar de eerste dag. Bukku op bijna 1,6 seconde derde. Dus het is Kramer. Dan even niets Dan Blokhuizen. Dan weer even iets. En dan komt de rest. Even heel kort, Jochem, uitdagen voordat we naar het nieuws gaan. Ik wil niet de luisteraars voor de rest van het weekend wegjagen. Maar is het kampioenschap beslist? Uh, nee, want we moeten nog twee afstanden hebben. Ja, ja. oké. Okay. Nee, maar Sven heeft gewoon laten zien dat hij gewoon de beste schaatser is. En de tijden van een, een, een 6-18 van Jan Blokhuizen... dat ligt meer in de lijn wat je zou verwachten gezien de omstandigheden. Want Sven heeft, is gewoon weer...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 Na RTL heeft nu ook de Telegraaf een tuchtklacht ingediend... tegen advocaat Meijering, de advocaat van Estel Kruijf. Meijering beweert dat de vorige raadsman van Estel Kruijf, Moskowitsch... de redacties van de Telegraaf en RTL Boulevard... geregeld getipt heeft over ontmoetingen met Kruijf in het Amstelhotel... zodat die beelden konden maken. Volgens de mediabedrijven is dat onzin en ontbreekt ieder bewijs. De Franse luchtmacht is in actie gekomen tegen moslimextremisten in het noorden van Mali. Waar dat is gebeurd, wilde minister Fabius van Buitenlandse Zaken niet zeggen. De Malinese president Traoré heeft de staat van beleg afgekondigd.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 Sven Kramer heeft de 5 kilometer gewonnen op het EK round in Heerenveen. Deze zin heeft u al heel vaak gehoord, maar u hoort hem in 2013 ook weer. En Kramer staat na twee afstanden bij de mannen nu ook aan de leiding. Jan Blokhuis is de nummer 2. en Harvard Buckel is de nummer 3 in het klassement. Blokhuizen was ook de nummer 2 op de 5 kilometer. Terwijl uh, het restaurant in Tiaf waar wij zitten dit weekend weer stroomt, is dus ook Johnny Romme aangeschoven. Johnny, goedenavond. Goedenavond. De coach van de mannen die het bal opende op de 5 kilometer, hè? <lacht> ja, dat klopt. Uh, je had er lang in het hotel kunnen zijn. Ja, maar goed, uh, deze coach die heeft nog veel meer taken. Ik moet nu een half uur wachten tot, uh, hoe je het, tot de loting er is. En dan moet je daar weer heen. En ja. dan moet je het tijdsplannetje vanmorgen weer weten. En zo gaat een coach uh, altijd te werk. Van sokkers vroeg tot s avonds laat. Ja, en die twee mannen waren voor de duidelijkheid de Italianen. Luca Stefani en Matteo Anezi. Um, Zometeen even over je werk van nu. Maar natuurlijk eerst eventjes de actualiteit van het moment. Sven Kramer gaat op weg naar zijn zesde EK-titel. Moet ik daar nog een vraagteken achter zetten? Of wel een uitroepteken wat jou betreft? Daar hoef je geen vragen over te stellen. Dat is, uh, hij zit op koers. Hij moet alleen goed blijven staan en concentreren op de volgende twee afstanden. En ja, dan hoeft er geen probleem te zijn, denk ik. Alleen, ja, je moet elke dag toch weer aan de bak. Ja, wij hebben met z'n allen geprobeerd in de, deze uitzending die al een paar uurtjes loopt... om het heel spannend te maken. Dat hebben we ook echt, Jochem, echt gedachten. Ja, ja. ja, ik vind dat het gelukt is, maar ja. we dachten het ook echt. Dacht jij dat ook dat het spannend zou worden vandaag tussen Blokhuizen en Kramer? Ik heb wel gedacht na het NK dat ik dacht van dat Jan beter zou rijden als dat hij nu rijdt. En uh, dan zie je toch weer dat iemand voordat hij stabiel is... dat je daar toch nog wel even over doet. En dat Sven een bepaalde uitzonderlijkheid heeft... ook op zijn jonge leeftijd al... dat hij heel erg stabiel kon rijden op een hoog niveau. En dat is iets niet wat je zomaar kan. Dat zie je ook in 1500 meter. Je zag het bijvoorbeeld met een uh, Maurice Vriend en een uh, Koen van ja. 1500 meter, dat ze daar ook nog op die, en neer, op en neer. ze dat een keer doen dit Juist. seizoen, die een keer winnen. En vooral in 1500 meter ja. is een normale moeilijke afstand... Ja om die stabiel te krijgen, maar daar heb je zoveel jaar van nodig. En wat speelt er dan vandaag het meeste mee bij Jan Blokhuizen? Dat hij dus in de laatste rit moet voor een voltier... of dat we het nu wel van hem verwachten waar ja, het anders nooit was? Daar kunnen allemaal dingen meespelen, want ja. uh, voor de winst gaan... is iets anders dan dat je in de marge mee ja. Ik onderbreek je even, Johnny, want Sven Kramer staat klaar... bij Steven Dalleboud. Steven. Ja, Sven, de gashendel vol open. Is dat de juiste omschrijving van deze vijf kilometer? Ja. Ja, dit, uh, dit zijn van die wedstrijden dat... Uh, dat je helemaal nergens wat kan laten liggen en dat je er gewoon in vol in moet. En, uh, ja, ja, dit. wedstrijd uh, dan moet je niet vaak hebben. Hoe bedoel je dat? Nou, de, deze kosten heel veel energie, uh, zowel fysiek als mentaal. En. Uh, ja, dat, uh, dat, dat wil ik zeggen, daar moet je niet vaak van hebben. Uh, je, je had ook niet echt een richttijd waar je op kon rijden, dus het moest ook wel. Ja, nee, goed. En uh, op zich, en soms is dat voor de eindtijd nog maar het best. En, uh, Anders ga je er wel een beetje in de buurt van, van rijden. En überhaupt al denken. En, en aan een tijd denken, dat is vaak gevaarlijk. Dus uh, ja, het moest gewoon van Had jij een tijd in gedachten toen je, toen je vertrok? Uh, nee. nee, ik ben gewoon gaan rijden. En, uh, ik, heb, uh, eigenlijk, uh, ik ging eigenlijk een beetje de 15 meter van... ik moet gewoon proberen die lage 29's vast te houden. En eigenlijk niet boven de 95 te rijden. En dan misschien wat schipstroom. Uh, op het NK reed je hier sneller. Maar was dit misschien wel een betere race? Uh, nou, ja, misschien wel. Uh, Nk jutte elkaar natuurlijk een beetje op, maar uh, individueel gezien is het misschien wel een iets betere rit. Alleen, uh, ja, de luchtdruk is nu ook iets hoger, dus, dus uh, ja. Ja, we hebben misschien, ja, misschien wel gelijk, ja. ja. En uit die laatste ronde tijd, uh, toen reed je 9-9. de rest is allemaal 9-5. Dat vind jij dan weer jammer, maar daar, daar kun je ook uit afleiden... dat je misschien alles uit je, uit je lichaam hebt gehaald. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Uh, dat, dat is ook een... Kijk, als je dan nog 9-2 rijdt... dan heb je er gewoon daarvoor niet genoeg gegeven. En, uh, ja, dat... Uh, dat, uh, dat uh, ik kan beter voor de volgende keer. Is, het, is de EK voorbij? Nee, nog twee dagen, hè. Ja, morgen nog een afstand, de dag daarna nog een afstand, maar je snapt wat ik bedoel? Ja, nee, maar goed, we moeten nog meer kilometers dan we tot nu toe hebben gehad, dus uh, het is nog niet gedaan. Nee, uh, 79 honderdste voorsprongen op die 1500 meter uh, tegen Blokhuizen. Ja. En dus? Ja, laatste buitenbocht, klote man. Ja, dat is wel jammer, ja. <laughs> nee, gekheid, ik ben er niet hartstikke blij mee. En, uh, ik had niet gedacht dat ik uh, na één dag al eerst zou staan, zeker niet naar de 500 meter van vandaag, maar... Uh, Goed, eh, ik heb al eerlijk gezegd, je kan, uh, je kan heel veel verliezen op een 500 meter, maar om uh, echt heel veel te winnen is moeilijk. En, uh, ik heb de schade beperkt gehouden en uh, daardoor kan ik gewoon op de 5 kilometer toeslaan. Wat Blokken ze jou tegen op deze 5 kilometer? Uh, nee, nee. Uh, kijk, uh, over het algemeen, uh, ik denk dat ik hier gewoon een hele goede 5 kilometer rijd. En ik denk dat Jan op zich wel een stabiele 5 kilometer rijdt. Tenminste, denk ik. natuurlijk heeft hij ook veel harder gereden vorige keer. Maar ja, het... Uh, ik, ben, ik denk dat ik nu iets constanter ben, maar ik vlak hem nog zeker niet uit. Je wordt zo gehuldigd voor de vijf kilometer. Dat is de eerste keer dit weekend dat je bovenaan het podium staat. Ja, ik wil eigenlijk liever niet gehuldigd. Ik kan naar huis en dan alleen, alleen zondag gehuldigd. Nou, nou, nou. Dankjewel, Sven Kramer. Ja. Sven Kramer, ja, uh, hij heeft er alle reden toe, Gianni Rom en Jochem uitdagen. Maar wat klinkt hier relaxed? Ja, maar... <laughs> Hij moest, hij moest even op doorgevraagd worden of hij dan niet een hele goede race kreeg. Ja, misschien dan toch eigenlijk wel. Ik durf bijna te weer, als je al zijn races erbij pakt, dat dit misschien samen met zijn ja. wereldrecord absoluut hij zei het het met een omweg om Hij zei het met een omweg eigenlijk wel, want hij vond de 618 van Blokhuizen eigenlijk best een goede race. Nou, ja, een dat is stabiele dan... race. Hè, dus, ja. En dan zit je er dus gewoon zes seconden voor. Ja. Dat zegt er wat over je eigen race. Absoluut. Ja. Sebastian Timmerman, we hebben de feiten en cijfers ongeveer op een rij. Ja, Heb jij ze nog even precies? Ja, uh, het klassement dus één Kramer, twee Jan Blokhuizen. We hoorden het ook nog een keer in het interview op 79 honderdste van een seconde. Uh, Jan Blokhuizen heeft op zijn beurt een voorsprong van 78 honderdste op de Noor-Holwaard-Bukkou. Uh, die op zijn beurt weer een uh, behoorlijke uh, marge heeft naar, uh, van 87 ste naar de nummer 4 toe. Dus er zit eigenlijk steeds een beetje hetzelfde verschil tussen 1 tussen en 2, 2 en 3 en 3 en 4. En dan bij die vierde plek, die, staat, uh, die is in handen van die uh, jonge Noors Ferre Luna Pedersen, rindt eigenlijk uh, de subtop met Ivan Skobrev op de vijfde plaats, zesde Nitswitski. die zal misschien nog iets stijgen door de 1500 meter, maar die gaat dan op de 10 kilometer weer erg zak in het klassement. Rotteveel. na zo'n goede 5 kilometer op de ...de zevende plaats in het algemeen klassement. Uh, en Bart Swings, de Belg, die doet het ook goed. Staat achtste net voor de Pol Broedka op de negende plaats. En dan moeten we nog verder, verder, verder, verder naar beneden... ...om bij de vijftiende plaats uit te komen van Tedjan Bloemen. Uh, die kans dat hij de, de kans dat hij de tien kilometer rijdt is niet echt groot. En dan druk ik me nog uh, voorzichtig uit. Kramer leidt dus, hoorde het ook in het interview. Morgen rijdt hij tegen Blokhuizen op de 1500 meter... En dit keer heeft dus Jan Blokhuizen het voordeel van de laatste binnenbocht. Maar ja, we kunnen het zo spannend maken als dat we het willen. Er komt ook nog een 10 kilometer, kunnen we ook zeggen. Dat is pas de tweede van Sven Kramer in dit seizoen. Hij heeft er pas één gereden. Ja, nou, de vorige was pas de eerste. Ja, dat weet we nog. Ja. precies. Dus wat dat betreft, we kunnen het zo spannend ja, ja. maken als we willen. Maar Kramer heeft ons gewoon met de neus op de feiten gedrukt. Hij is de beste hooraude ter wereld. Waar staan de Italianen in het placement? Oeh, oh ja, dat wil... Ja, sorry. Dat dat ik zou niet beginnen dus te lachen. Nuka Stefani staat zestiende... Ja. Oei, uh, oei, oei, oei, 16. Uh, het was 20ste op de 5 kilometer. dus de kans dat we die op de 10 kilometer gaan, rijden, gaan zien rijden is nou niet bepaald groot. En Annezi is 20 in het algemeen klassement na de eerste dag. Dus uh, nee, de Italiaanse mannen doen niet mee in de top van het algemeen klassement. Nee, Gianni Romme, dat was te verwachten, hè. dat wisten we van tevoren, dat deze twee mannen niet zouden meedoen voor de top van het klassement. Wat het voor het doel gaan zij wel van start dan in zo'n toernooi? Nou ja, je hebt, je hebt eigenlijk een doel. Je wilt bij de, bij de week al rond meedoen. En dan moet je bij de beste 17 rijden. Dus Lucas staat op zich nu aardig voor. Alleen ja, moet de 500 meter rijden. dat is niet de beste afstand. Dus dat wordt nog een, een moeilijk punt. Ja. Alleen, uh, we hebben dit jaar gewoon grotere kans. Want vorig jaar waren het er maar 14. En nu zijn het er 17 die mogen rijden. Omdat uh, Amerika en Azië vorig jaar gewoon niet goed de best hebben gedaan. Dus ja, daar zit best een kans in. Alleen, met zo'n doel ga je met de Italianen naar het WK. Ja, en daar hangt voor jou dan ook ineens veel van af of je überhaupt naar zo'n toernooi toe gaat. Natuurlijk. Ja, ja, want jij had Enrico Fabris in je stal, die maakte het allrounder nog wel eens wat spannender dan het nu is. Dat heb je nu niet meer. Um, is dat voor jou een uitdaging die nog interessant genoeg is als je zo'n topper bij je hebt gehad? Kijk, uh, het materiaal wat je krijgt, dat is ook de uitdaging voor mij geweest om daarheen te gaan. En... Uh, ik wilde met een mannelijke topper werken. Ja. Waar ik ja, mee de aanval in kon gaan met Sven. Ja. Je hebt nog een vrouwelijke topper gehad ook nog. Een vrouwelijke ja. topper, daar heb ik eerst Friesingen. mee mogen werken. Ja. En ja, je, je, je, je bent zelf ook een topper geweest. Dus je begrijpt dat soort mensen heel erg goed. Als je met andere mensen werkt die op een lager niveau zitten, Als coach zijn, leer je daar ook mee om te gaan. Maar je merkt wel dat dat in de marge werken. Dus proberen mensen het beter te maken, maar op een lager niveau. Ja, dat, dat de echte uitdaging om voor de winst te gaan, die mis je wel. Ja, dus dat vind je eigenlijk heel moeilijk. En is dat een lastig iets. Daar, daar, heb je, daar heb je een andere beleving bij. De, ja. je, je merkt dat ook aan je lijf, dat je die adrenaline stoot. Als je voor een winst mee kan werken, dat heb je ook als coach zijn. Dus simpel zat. Ja. En als dat, dat niet is... Dan heb je dat veel minder. En kan je dat opwekken dan? Als die jongens aan de start komen. Waar iedereen nog hier gewoon in de kantine staat. En uh, sommige mensen op de tribune wel de aandacht hebben voor rit 1 op de 5 kilometer. Tussen Stefani en Anesi, Kan jij daar dan helemaal 100% in zitten in zo'n rit? Nee. Dat is dus, wel heel eerlijk. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, je, je weet wat die jongens kunnen. En je weet ook van, oké, okay, ik coach ze op de juiste moment wat, wa, wat, wat je moet doen. En dat is gewoon, je weet gewoon, jongens, die tijd, dan gaan we op ons richten. We doen de ronde tijd. Maar een vuur en vlam staan voor zo'n rit. Ja, kom. Ik ben iets te veel man. En, en om dat te kunnen. Maar heb jij dan je, laatste, je langste tijd gehad als coach van Italië? Ik zeg wel dat ik na dit seizoen wel heel duidelijk evolueer of dat ik nog verder wil, ja. Ja. Om, want, om niet te zeggen dat je stopt na dit seizoen? Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik, ik zeg alleen dat ik zeg van, ik ga het wel even duidelijk evolueren voor mezelf. Want een jaar na de Spelen moet je wel een hele duidelijke goede uitdaging hebben. En ja. ook de mogelijkheden zien dat de jonge jeugd door gaat groeien. Kijk, want we hebben het hier alleen maar over het allrounder natuurlijk. Kijk, ik heb in de, in de World Cup nu drie mei, meiden rondrijden, jonge meiden. Ik heb een goede sprinter. Die zich ook ontwikkelt. ontwikkeld. Die jongens 21, die gaat nu naar Calgary in Salt Lake. Dus... Dat zijn wel punten die wel heel positief zijn, waar je wel iets mee kan. En eerst het hele seizoen maar eens overzien of dat die punten mooi doorontwikkelen. En dat je zegt van hé, hey, is dat richting de spelen een grote uitdaging voor mij genoeg om te zeggen van hé, hey, dat, dat is waar je voor wil werken. En zie je daar op dit moment dan in om bijvoorbeeld ik noem maar een dwarsstraat uh, voor de ploegenachtervolging te gaan. Waar met de mindere goden toch altijd meer kans is op een topklassering. Kijk, uh, de is altijd een, een, een belangrijk ding geweest in, in Italië. Logisch, want ze zijn Olympisch kampioen ja. geworden. Maar ja, daar, zat een, grote motor, Italië, daar ja. zat een grote motor bij. De grootste motor die, uh, ja, de, de, de, die is van de grote van, uh, van Sven. Ja. Zo simpel is het. Ja. Uh, een grote motor die heb je dus altijd nodig. Nu heb je dat niet. Dus je moet met dat materiaal een teamperçoet samenstellen. We hebben een goede junior. Die volgend jaar pas in het seniorenveld terecht komt... die kan wel weer heel goed in zo'n team passen. Maar dan moet je dus vanaf onderaan weer beginnen. Dan kan je niet gelijk denken, ik ga voor de beneden meedoen. Ja. Maar een tienpassoet is al een heel verrassend onderdeel... dus je weet nooit hoe dat gaat lopen. Dat is altijd het feit hoe het zit. Maar het is een heel ander verhaal hoe je daarin gaat... want je ziet ook de tijden die gereden worden... maar je weet ook individueel wat ze voor tijden rijden. Dus je weet ook wat je kan verwachten. Dat het niet in één keer is van... hé, hey, we gaan in één keer 3,41 rijden. Nee. Dat, dat, dat weet je gewoon. Kortom, lange weg te gaan dus. Eh, eh. Daar. Ondertussen ben je ook gewoon liefhebber van de sport. Hoe kijk jij naar dit EK allround? Is het een EK waar je heel warm van wordt? Ik, ik hou van uh, goede prestaties die te, die te worden gereden. Kijk, als je een goede 5 kilometer ziet rijden, is het prachtig. Als mensen een, een goede 500 rijden, is mooi. Uh, morgen moet het vrouwentoernooi nog beginnen. Er uh, kunnen nog een heleboel dingen gaan gebeuren. Uh, het is wel zo in de breedte van de rounden. Ja, is, het, is het niet dat je zegt van. Hé, hey, er wordt een strijd geleverd op, op leven en dood. Wat, wat kort bij elkaar zit. Nee, daar zitten nu al gaten. Ja. En dat is alleen niet voor de winst. maar dat is ook voor ja, de, de rest van de plekken. Kijk, internationaal gezien. je zou een internationaal podium het liefst hebben. met een Bokko en een Scoperef. die echt knalhard erin vliegen. maar ze, ze moeten nu al toegeven. En dan denk ja, eigenlijk hadden ze dus een marge moeten pakken op de 500. Als ze dan iets moet, toe, moet toegeven op de beste vijf kilometer alle tijden. Want dat is hij, ja. bewijst hij wel. Oké, okay, dan maak ja. je nog wel interessant. Ja. Ja. Maar zo rijden grote namen dus in de kantlijn mee eigenlijk. Ja. ja. Uh, we gaan uh, een stukje muziek doen. Blijven we nog even zitten. Je hebt een hapje gehad. Wat, Ik, uh, wat, wat hebben we gekregen eigenlijk? Uh, een klein patatje. Een klein patatje. Een klein patatje. patatje. Oké. Okay, terwijl Johnny Rommers een kleine patatje wegwerkt, luisteren wij naar de emotions. Best of my love van de Emotions. We hebben hoofdrolspeler nummer 1 gehoord van dag 1 bij het Mannen-EK Allround. Hoofdrolspeler nummer 2 nu bij Steven D'Alebout, Jan Blokhuizen. Komt het podium aflopen. Jan, dat was dit voor 5 kilometer? Uh, slechte 5 kilometer. En waar lag het dan? Geen idee. Het uh, kwam niet makkelijk snel uit. Ik weet het uh, ging al uh, zo snel naar de 30. ers waar, waar je vorige week geen 30 rijden is, de tweede ronde 130. de Ja, dan is het gewoon vechten. Hoe stond jij aan de start? was je nerveus? Nou ja, ik stond gewoon goed aan de start. Dus uh, ja, ik heb geen idee. Het, uh, hij, hij, hij, hij liep gewoon niet. Ja. En je weet totaal niet waar je, waar je dat zoeken moet. Nou ja, ik, ik, ik zet hem eigenlijk hetzelfde op als, uh, als twee weken geleden. En uh, ja, waar je dan in plaats van uh, rondjes 29 laag, ga je 30 laag rijden. Ja, en wat ja, ligt dat aan? Uh, geen idee. Op een gegeven moment kan je dan wel, kan je dan wel versnellen. Um, kan op het op moment, ja dat moment kwam te laat hè. Ja, en dat was ook uh, meer een beetje stuittrekking dan dat, uh, dat je hem door kan, uh, kan trekken. En, ja, goed, uh, als, hij, uh, als hij rond ronde twijfel niet loopt, dan, uh, dan is het nog best lang. Is het toernooi nu ook nog lang? Uh, ja, is sowieso nog lang, nog, nog twee dagen. Maar uh, ja, goed, de knop gaat gewoon om. En, uh, maar, maar waarna gaat de knop om dan? Naar de meter. Maar ook naar je mindset, met, met een goed Nederlands woord... Ik bedoel, je ging hier voor de titel. Is dat nu voorbij? Ja, dat is natuurlijk niet voorbij. Het is nog niet gestreden. En, uh, er zijn nog, uh, nog twee races, maar goed. Het gat is nu al: Het uh, uh, ja, is, is groter dan uh, vorig weekend. Dus uh, ik zal gewoon uh, een, een betere 1500 en een betere team moeten rijden... Om, uh, om weer voor de titel mee te doen. Ja, want toen had je een voorsprong op de 1500 op Sven maar ja, nu heb je een achterstand van uh, drie kwart seconden. Ja, ja, dus... Uh, Goed, uh, uh, een anders rijden dan, uh, dan twee weken geleden. En uh, ja, probeer proberen die achterstand in de voorsprong uh, om te zetten. Dag 1 van dit EK in één woord. Nog niet geslaagd. <laughs> nog niet geslaagd, dat zijn drie woorden. Dankjewel, okay, Jan sorry. Blokhuizen. Maar het is wel raak, nog niet geslaagd. Ja, Johnny, misschien zei hij wel iets wat jij straks bedoelde over Jan Blokhuizen. Toen je zei dat hij nog niet, en dan moet je me even helpen met de woorden die hij exact gebruikte, nog niet een constante... Echte topper is die het elke keer weer kan laten zien. Hij zei dat hij eigenlijk niet eens wist waarom hij 30ers reed in plaats van 29ers. Ja, normaal weet je dat heel goed. Dat, dat, dat is heel simpel iets. Als jij een 5-kilometer rijdt, voel je, je verdomd goed aan waarom dat het gaat of waarom dat het niet gaat. Tot, tot op de hoeveelste, honderdste of duizendste. Nou, duizendste zal het niet zijn. Voelde jij dat aan? Nee, maar je voelt het. Het, het is wanneer die loopt, dan maakt het niet uit wat je voor hondertijden rijdt. Kijk, als iemand anders dus veel harder rijdt en hij weet, zijn referentie is Sven. Ja. En die rijdt een hele goede race. Vergelijkbaar met twee weken terug. Of drie weken terug. Toen die dus op het NK een hele goede race. Deze is misschien zelfs nog beter wat Jochem zegt. Maar die lagen wel heel dicht bij elkaar. Dan is je referentie dat. En hij lag twee seconden achter en nu veel verder. Dan weet je, je referentie is zo dan ga je je eigen gevoel er dus eens even na... en dan denk je, dus, oké, okay. dan is dus niet de race die het zou moeten zijn. Ja. En als je de eerste ronde een 30 hebt, dan heb je er te veel moeite mee. Nou, hij zegt het eigenlijk met zoveel woorden wel... en daarna zegt hij, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, dan voel je is... gewoon dat de power er niet in zit. Ik vind het ergens ook wel een beetje... je moet op dit niveau waarop Jan Blokhuizen gaat, had hij dan zou ik haast zeggen dat je in de warm-up wel wat meer moet checken... wat nou voor jou de speed is waarmee je moet gaan starten. Want als je aan het eind nog een... Uh, nog 29 of kan rijden zo'n beetje. Dan, heb je, dan had je dus echt harder rijden. Hij noemde dat zelf, trouwens, net een laatste stuiptrekking. Nee, maar dat is het niet. Maar ja. het, het juist leek dat hij dat dan nee, wel aankomt. Is dat één ding, en dat zag ik gelijk eigenlijk de eerste ronde, of de eerste ronde niet. Maar toen zei ik gelijk, normaal gesproken is hij een gast die met een 28er begint. Dat deed hij al niet. Toen ging hij met 9-2. En toen zie je hem de eerste ronde, of de tweede ronde en 30er rijden. Dat is inslaapgedrag. Dan ben je dus niet scherp. Maar hoe kan je nou inslapen op ja, zo'n moment? Dat kan ook overfocus zijn. Een overfocus dat jij het te goed wilt doen. En dan zie je hem rijden. En dan neemt hij net even te veel rust in zijn slag. En dan zie je hem dus in één keer. Brrr, en dan denkt hij. Shit, nou heb ik een 30-0 gereed. Shit, nou moet ik hem raantrappen. Dan ben je te laat. Dan, dan ben je heel constant. van waarom race. dat dan niet meteen? Ja, maar dat, dat, kan dus deel, dat kan dus deels omstandigheden zijn. Want je waar je in een op 29-2 rijdt. En dan rij je lekker door. En dan haal je hem op 9-8 of 9-5. Maar als het dan wat trager is, dan zit je in één keer in dertigers. Dus dan moet je gaan versnellen. Ja, dan wordt het even ploeter. Ja, maar Jochem, wat trager als, als Sven 6-12 rijdt... dan is het niet wat trager, want dan heb je toch nog gewoon goed ijs. Alleen het zit meer in zijn concentratie. En dat kan gewoon eventjes zo zijn. Dat heb ik ook wel eens gehad, en jij ook. Dat je af en toe een keer zoiets hebt van... hé, hey, die tweede ronde, die komt niet makkelijk genoeg. En in één keer, zo, dan, dan, dan wil die dus niet. En dat heeft met een focus te maken. Ja. En dat is wel iets wat je zegt... als je zoveel keer een vijf kilometer op een hoog niveau rijdt... wat Sven doet... Ja, die hoef je... En die rijdt hem nu op een andere manier als dat hij, jaren gere... omdat hij wat last met zijn rug heeft, opent hij geen 7 niet meer. Nee. En dan hij en, niet en meer tussen dus, En dus, Johnny Romme, coach van uh, Mannenschaatsen. Dus als jij nu de coach was van Jan Blokhuizen, hoe maak je hem in het komende seizoen of de komende seizoenen die echte topper? Ik denk dat die jongen daar zelf naartoe gaat groeien. daar hoef je als coach zijn. Je moet hem coachen op de juiste manier. Maar al die ervaring die hij opdoet, je maakt jezelf beter. Je maakt je iedere keer wel een echte topper maakt zichzelf ze beter. En die gebruikt de dingen van zijn coach om hem heen. Maar de coach bepaalt het niet. Nee. Johnny Romme, dank je wel. En uh, we ja. praten straks in het uh, volgende en laatste uur van Langs de Lijn door. Met Jochem Uitdagen. en onder andere ook met Erben Wennemars. Die hier nu naast mij zit. Hallo Erben en tot zo. En dan is langs de lijn. Op één. Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen.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 De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland. Macro, waanzinnige winstweken. Spaanse mandarijnen, twee netten voor 1,95. Dit is Radio 1.